Het is even na twee uur een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van Stamford op zaterdag bij CFM. Jordan, Steve Wingwood en de Higher Ja, dat dacht ik al. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Daar was ik al bang voor. Goedemiddag, Albertje. <laughs> <Amitjan. laughs> goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Rob. Ja, het is hier een beetje improviseren in de oude studio, om het zo maar te zeggen. Dus uh, Rob, terwijl Rob druk aan de knoppen zit. <laughs> ik bedoel, hoor. <he. laughs> ja, oké. Okay. Lachen. Goed. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen, uh, Rob? Ja, ik uh, zal het je vertellen, Albertje. Oh nee, het moet andersom. <laughs> oh ja.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 Grote, forse hond. Rond de klok van kwart voor vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de week. Het is een Engels gedicht deze week. Maar de Nederlandse vertaling. het gaat over vogels. Meer mag ik er nog niet over zeggen. Uiteraard hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, gaan we vandaag veelvuldig schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. Tijdens de eerste dag van de Pinkster Races. En luisteraars, ik vermeld het alvast. Aanstaande maandag, van, vanaf een, een uur of negen uur s morgens... kunt u ook de Pinkster Races live gaan volgen via cfm kanaal 40. Heel goed. En natuurlijk veel muziek, dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender cfm. En het gedicht Vogels is zeker voor Anouk, hè. Ja, dat vermoed ik al. Hier is Michael Bublé. En wat een mooie dag hebben we vandaag, hè.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 You might have had me caged before, but not tonight. And you may not be We're thinking of our breakup, and you've got another thing coming. You went off the de dag blijft kwaad weer, dat horen ze dadelijk om half drie van Lex van der Hoorn bij CFM. Het weerbericht gepresenteerd door www.meteopagra.nl. Je hoorde Michael Dublé en It's a Beautiful Day vanuit de geïmproviseerde studio aan het Garsisplein. Nog twee weken Salzburg op zaterdag en dan zitten we aan de tolweg, Albert uh, Jan. Ja, de, de, de spanning. ...en het uur u nadert, uh, luisteraars. Want op uh, 29 mei aanstaande van 12 tot 5... ...is hier de laatste live-uitzending uh, vanuit de oude studio. En uh, dit wordt gepresenteerd door Ruud Janssen en zijn liefdallige assistenten. Uh, Angela. Ja, Angela, ja, sorry. Dan is, het, uh, dan is het van 12 tot 5 op 29 mei is het een, groot, een soort tuivers uit. U bent uh, van harte welkom om even nog een blik te werpen in de studio. En ook oud-CFM-medewerkers -CFM zullen een acte de prissans gaan geven. En wellicht komt er nog een live beentje, maar dat is allemaal aan Ruud. En we hebben een benefiet optreden, hè, daarna. Daarna hebben we een, uh, uh, zo, dat noemen ze tegenwoordig een afterparty. Vanaf vijf uh, uur, half zes gaan we met z'n allen naar Café 4 en dan gaan we vieren dat wij weg zijn van het Gasthuisplein. Met, met een lach en met een traan hoor. En met een live optreden van Ruud Jansen. Dat, dat zeker, want Jansen, zoals u, jij wellicht weet en de luisteraars wellicht nog niet, die heeft tegengelegd, die presentator voor ook van het CFM Lunchprogramma op de maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 2. Uh, hij is daarnaast natuurlijk ook een bekend muzikus. En hij heeft een cd uitgebracht. Goodbye Gasthuisplein. En u kunt deze cd bemachtigen door hem te bestellen. Hij kost 5 euro. En dan kunt u dat aangeven via info.ziefmzandvoort.nl. en de opbrengst de hele gehele opbrengst gaat naar een nader te bepalen goed doel en de sneeuw kost vijf gulden euro vijf euro. euro en uh, Jansen heeft de tekst helemaal zelf gemaakt de muziek zelf ge ge gearrangeerd en hij wordt daarbij bijgestaan door een uh, gemengd koor uit beverwijk ja ik zie uh, allerlei namen staan daar een uh, sandra een daniella gert een Trudy, Mary en Jolanda. Uh, ja, het is een echte tranentrekker, luisteraars. En uh, ga je hem zo draaien? Ja, we gaan hem draaien. Ik heb er oh, zin in. Goed. komt hij aan, Ruud en het koor. Goodbye, de Gasthuisplein. Gasthuisplein. Wie ever gaat je verlaan. De single van Ruud en het koor en Goed bij Gasthuisplein. Ja, zo gaan we naar Wille van Dess, Die staat op het Park Zomvoort. Daar worden dit weekend de pinkste races verreden. En we worden straks om half drie trouwens van Lex van der Hoorn of ze aankomende maandag, maandag de regenbommen nodig hebben. Wanneer eerst die lopen wanneer van... Zeg hoor, City Lapper en Girls Just Wanna Have Fun. Nou, we proberen contact te krijgen met circuit. Lukt nog niet echt, maar zodra we hem te pakken hebben, hoor je dat uiteraard bij CFM. Hebben we het over onze collega daar ter plekke, Willem van Densem. Maar eerst weer even een ander nieuwtje, Albert Jan. Ja, de blauwe ja. vlag. Ja, die eraan. Hij komt er weer aan, want de gemeente Zandvoort krijgt de blauwe vlag dit jaar voor de 22 e keer. Wethouder Geurensan ontving de blauwe vlag en het bijbehorende certificaat... uit handen van Leni van het Hart van de zeehondercris Pieter Buren. Dat gebeurde afgelopen week tijdens de uitreiking op jachthaven Roon in Roon. De internationale jury voor de blauwe vlag heeft dit jaar in Nederland 153 blauwe vlaggen toegekend. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2012. Met dit hoge aantal behoort Nederland tot de Europese koplopers van de blauwe vlag... Campagne. De blauwe vlag werd uitgereikt aan 58 Nederlandse stranden en 95 jachthavens. De campagne van de blauwe vlag is in 1987 wereldwijd gestart, zo ook in Nederland. En waar staat die blauwe vlag nou voor? De blauwe vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Dus Zandvoort wederom voor de 22e keer de blauwe vlag. En dat is positief nieuws natuurlijk, daar houden we van. Applaus, applaus, applaus, applaus, hier is keur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 Much of the time Turn the radio up Hear the harmony Turn the negative down Turn the radio up Everything will be fine Everything will be fine Worry and don't do you no good So throw your like to be so De singer van de Lolle beat de I've Been Thinking About You, bij CFM. Inmiddels half drie, tijd voor het weerbericht. In En daarvoor is bij ons aangeschoven Lex van Oren. Goedemiddag Lex en welkom. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Lex. Dag Albert Jan. Ik heb een gegeven dat je ons blij gaat maken. Ik ga jullie even blij maken. Hé, hey, daar zijn we heel blij mee. Daar zijn we ja, heel blij, ja, blij nou. mee. Ja, ben je nou al blij. Ja, ben nou al blij. <laughs> Mooi zo. <laughs> Nou, vandaag hebben we toch wel meest bewolkt. Het zonnetje wilde wel doorkomen, maar hij wordt tegengehouden door hogere bewolking. En die hoge bewolking, die gaat het eind van de middag verdwijnen. En dan krijgen we echt een blauwe lucht te zien. En dat is de voorbode voor morgen. Vandaag halen we dus... Ja, ja, 11 graden is het nu. En uh, het wordt misschien nog 12 graden aan het eind van de middag. En dan staat een matig tot zwakke zuidwestenwind. Morgen, daar komt hij. Ja? Ja, eerst de pinksterdag. daar komt hij aan. Droog en zonnig. Yo. En het wordt in Zandvoort ongeveer uh, 16 graden. En als je wat meer warmte wil hebben, dan moet je toch wel het binnenland in. De maximumtemperatuur in Nederland wordt ongeveer 23 graden. En als je naar Haarlem, Amsterdam gaat, dan haal je de 20 graden wel. Maar in Zandvoort blijft het ongeveer een graad of 16. En dat komt door het koude zeewater. Want dat is nog steeds ongeveer 12 graden. Oké, okay, maar wel heel veel zon dus uh, morgen. Maar heel veel zon. Dus ik, uh, ik zit morgen toch wel even een dagje op strand hoor. Nou, dat heb je nog niet moeten zeggen. Zullen wij radio gaan maken dan, Albert Jans? Wij gaan radio maken. Ja, okay. wij, wij gaan radio maken. We kunnen, we kunnen ook ruilen. <laughs> ja, dat kan. Oké. Okay. Ja, ja dat is uh, nou, geregeld. Kan, kan, kan. kan. Nou, gebeurt dus niet. Nee. Nou, dan krijgen we de tweede Pinksterdag. Ja, dat is toch weer een tegenvaller. Dan is het uh, meest bewolkt. En het kan wat spetteren. Er zou een spettertje kunnen vallen. Echte uh, regenbuien, dat moest je niet verwachten. Maar het zou kunnen spetteren. Dus racers op het circuit uh, zou een wet race kunnen worden? Nou, oh. ja. Met Twijfelgeval. nou, twijfelgevalletje. En de maximumtemperatuur die gaat naar beneden omdat het bewolkt is maandag. Die gaat naar de 13 graden toe in Zandvoort. In het binnenland uiteraard weer wat warmer. Dan krijgen we de dinsdag. Dan is het bewolkt. En meest droog. En een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Ja, een koude hoek hè? En de maximumtemperatuur die gaat daardoor naar beneden naar de 11 graden toe. Jammer, jammer, jammer. Maar ideaal klus weer hè? Ja, lekker klus weer. is weer volgende week. Ja, lekker klus weer. 11 Ver... graden en normaal gesproken is het? Graad of 16? 16, jeugd, oh, je graden eronder. Ja. Nou, uh, zondag zitten we dus op de 16e. Dus dan zitten we op de normale temperatuur. Even, even een, hoes, een vraagje van mijn kant. Heb jij een zomervakantie geboekt? Uh, Lex? Nee. nee. Dat is een goed teken. <laughs> <laughs> Want het zal toch wel een keer zomer worden. Oké. Okay. Correct. Dus uh, samengevat, vanaf tweede Pinksterdag in het algemeen veel bewolking. En vooral de eerste dagen is er kans op wat regen. Oké, okay, nou als we het weer willen blijven volgen, kunnen we naar internet gaan. Naar jouw site? Ja, naar www.meteopagina.nl Of natuurlijk op uh, CFM TV Kanaal 40 komt uh, één keer per kwartier jouw weerbericht voor de kust langs. Precies, maar, maar vandaag lukt het niet erg. Uh, nee, dat had ik ook al door. <lacht> maar goed, daar wordt <lacht> aan gewerkt door onze technici die het toch al zo druk hebben, he, daar aan de tolweg. Dus, <lacht> Oké, okay. en eh... Uh, Natuurlijk op uh, Twitter, hè. Je kan me volgen op Twitter en dan krijg je uh, elke avond krijg je dus de weersverwachting voor de volgende dag. En dat is dan uh, op het Meteopagina of je kan ook zoeken op Meteo Zandvoort. Zandvoort. En hoeveel volgers heb je zikje nu ongeveer? Nou, dat, uh, dat, dat wisselt. Ja, met het weer We komen natuurlijk. komen erbij <laughs> en dan gaan er vanaf en dan is het een tijdje slecht weer en dan gaan er weer vanaf. En dan schijnt het zonnetje en dan komen er weer een paar bij. Maar ik zit uh, net onder de, onder de 200. Nou, hartstikke goed. Heel goed. 200 fans. Lex, volgende week zaterdag, dan uh, gaan we weer zo rond half drie spreken. En Lex, even voor volgende week zaterdag. Wij ja. komen live op de tv volgende week met onze uitzending. Dus... Oh, wat strop daar zo? Minimaal. Minimaal. Minimaal. Oké. Okay. En we gaan je natuurlijk uh, volgen via Twitter of via www.meteopagra.nl. Dan uh, zie je het uh, weerbericht uh, op, uh, ja, op de diverse media gepresenteerd door Lex van der Horen. En morgen krijgen we een mooie Pinksterdag. En daar gaan we natuurlijk met z'n allen van genieten. Hier is op een mooie Pinksterdag. Op een mooie in het park, te de kuilen in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, Eentjes voeren eindeloos.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 Nou, we worden ze juist van uh, Lex van Horen, morgen wordt het zeker een mooie Pinksterdag samen in de zon. En we draaiden deze plaats van vinyl, vandaar uh, dat hij af en toe een beetje uh, oversloeg, hè? Moet je niet zo hard stampen, Albert-Jan? Dat krijg je met dat vinyl, Ja, ja, ja, nee, ik, uh, ik begrijp het. ZFM, Radio Pit Report, Pit Report. Nou, we schakelen over naar uh, Willem van Dessen die staat op het circuitpark zo voor tijdens de Pinksteracers uh, al daar. Goedemiddag Willem en welkom. Ja, goedemiddag vanaf uh, Circuit Park Zandvoort. Uh, waar het al uh, goed voelbaar is, dat het morgen mooi weer gaat worden. Want uh, het, is, het is eigenlijk al lekker uh, vanmiddag weer. Dus, uh, want dat gaat, uh, zit wel goed uh, hier. Circuit Park Zandvoort in het kader van de Pinkster races, uh, dit weekend. Een uh, ja, mooi programma samengesteld door uh, Circuit Park Zandvoort. Uh, en daar zijn we vandaag al uh, volop aan bezig. De kaartjes zijn geweest. En uh, we hebben zojuist ook uh, de eerste race van het weekend Dat is een uh, race geweest voor de Porsche GT3 Cup Challenge. Benelux, een, ja, een volle uh, naam uh, uh, met het uh, challenge Benelux. Nou, het startveld uh, valt nog enigszins tegen. We hebben zeven boys in de start gehad uh, met uh, ja, wat Belgen en wat uh, Nederlanders. Het was wel uh, niet dat je zegt een uh, spannende reis. Het mooie uh, ervan was wel dat uh, Paul van Splunter, uh, ja, die uh, kreeg een drive to een van de snelste mannen. Die moest toch verder naar voren zien te komen. En uiteindelijk is hij toch nog op een derde plaats te eindigen. zijn drive through penalty. De eerste in deze race werd de Belg Jeffrey van Hoedonk. En de tweede was zijn landgenoot Pet Longwin. Tries was het voor Melrose Heemskerk. Betrok van Paul Position. maar moest na twee ronden al binnenkomen. Omdat het linker achterwiel van de auto niet helemaal leuk zat. En dat haalde de snelheid eruit. Heal up the bomb, found a mission. Oké, okay, Willem, ja, je zegt het, zeven uh, auto's, dus een uh, klein veld. Is het altijd zo klein of was het alleen uh, nu tijdens deze uh, reis? Dit is een nieuwe uh, klas die pas opgestart is. Uh, uh, ja, ik ze hopen uh, dat in de loop van het seizoen uh, uit te breiden die Porsche carrière Cup. Uh, volgend jaar moet die Cup er eigenlijk helemaal gaan met een uh, deelnemersveld van een uh, stuk of 25 van auto's. Uh, Vooral is dat niet het geval. Uh, ja, het is altijd leuk om uh, Porsche's uh, te zien rijden op die natuurlijk. Maar hoe meer, hoe beter. Uh, Oké, okay, Willem, er wordt gekomen. Ik wou se vandaag op St. Kielpark Zalvoort, maar dus ook gereisd worden ze juist van je. Volgen er ja. vandaag nog meer racers of zijn het alleen maar de kwalys? Nou, uh, uh, verderop uh, vandaag hebben we nog een uh, race. We zijn nu bezig met de uh, Rwendo uh, Production Open race uh, heen. Uh, Een race over uh, een half uur. Daar krijgen we ook nog, uh, en is dat heel interessant, de Mazda MX-5. Uh, dat zijn die, uh, ja, hoe ik zeggen, auto-sportauto's van Mazda, die uh, MX-5. De start al van 31 auto's. Onder andere Pieter uh, Christian van Oranje doet daar aan Die daar ook aan uh, meedoet en zijn debuut maakt in die klas uh, dit weekend. Dus uh, zo'n de uh, voor hij wist zich uh, keurig te pariteren op een 17e uh, startpaard. En dat, uh, hij heeft een hoop werk uh, voor hem gekost, de hele week nog uh, met de auto bezig. Uiteindelijk is toch gelukt en uh, ja, die gaat vanmiddag zijn eerste race uh, rijden in die van straks uh, hier. Oké okay, Willem, we komen straks daarvoor uiteraard bij terug. Bedankt voor uh, dit moment. En straks meer over de Pinkse races op het circuitpark Zalvoort. Met onze uh, verslaggever daar ter plekke Willem van Denzen. Hier is Roadsford en de Cutly Muziek Dit lijst je elke vrijdagmiddag hoor, tussen 3 en 5 bij CFM. Gepresenteerd door collega Jos van Dam. Jorde Emily Sunday. En read all about It. Inmiddels 10 eh, minuten voor 3 geworden. Ik eh, reis zo voort eh, gisteren in. Ik zag in één keer daarbij nu een Unicum. Een enorm zandsculptuur. En wat mooi. Albertje, wat stond daarop? Welkom in Zandvoort. Heel goed. <laughs> ja, dat is dan ook al een voorproef hier op het EK Zandsculpturen. En Zandvoort is deze zomer opnieuw het toneel van de Europese kampioenschap zandsculpturen bouwen. Om bezoekers alvast warm te maken voor de komst van dit kampioenschap... Wordt, werd en wordt er momenteel op twee prominente locaties een zandsculptuur gebouwd. CQ is er al één af. Afgelopen maandag was er gestart met het bouwen van de twee welkoms, welkoms, welkom zandsculpturen als voorproefje. Deze sculpturen zullen komen op de, op de rotonde bij Nieuw Unicum en op het Stationsplein. Bedoeld om de gasten van Zandvoort welkom te heten en te wijzen op het naderende EK. En natuurlijk ook voor de Zandvoorters om weer in de sfeer te komen van vorig jaar. Het begin van het EK staat voor 9 augustus op de agenda. Wethouder Toerisme en Economie Belinda Geuranson is trots. Om onze gasten op een bijzondere manier welkom te heten... Worden deze zandsculpturen geplaatst. Een passend voorproefje op het naderende EK en dat begint op 9 augustus. Nou we zijn in ieder geval heel erg blij mee en hij ziet inderdaad heel mooi uit. Hier is crystal eh, uh, in uh, plaasje of zoiets. Dat weet ik wel. The Crystal Fighters and Flash het is alweer bijna drie uur, maar we moeten nog even een plaatje gaan draaien... voor alle klussers aan de Tolweg. We zijn druk bezig met het bouw van de nieuwe studio van CFM. Jongens, het ziet er hartstikke goed uit. En ook het bord hangt heel erg mooi aan de voorgevel. Mediapark. Mediapark Zandvoort, CFM Zandvoort. Vanaf 1 juni aanstaande, niet meer op het Gasthuisplein, maar op de Tolweg. En om jullie een hart onder de riem te steken... hebben we een leuk plaatje voor jullie uitgekozen. Al daar, aan de Tolweg. Daar is Willem met de waterpomptang Daar is Willem met de waterpomptang De nijtang of de combinatietang Daar is Willem met de waterpomptang Want Willem is niet bang Je hoest het maar te vragen ja. Dan staat hij al te zagen Om te kotteren en te boren De gaatjes in je oren Als je maar dikt. Als je maar ik, Is je Willem flik Hoi! Hup, daar is met de waterkomt dan De neefdom op de combinatie dan Hup, daar is met de waterkomt dan Willem is die van Zit er iemand in dit douwens? Roep Willem, hij kent alles. No, alles Want Willem weet van Bomten. Wie ja, vraagt dan m'n klanten Als je maar kijkt, als je maar kijkt Is je Willem hier een flik? Hoi! Hey! Daar is Willem met de waterkomp dan De van op de combinatie. Daar is Willem met de waterkomp dan Want Willem is niet kon Willem ben een dat al geleerd op de technische BV Mijn broer, dat is een prima vet. Dan je die van de zweep het klappen kent. Een goede wakkerman tot de met. En fliks getrouwd tot in zijn bed. Daar ligt die starend naar het behang, die Met naast zijn hoofd zijn water tang En s'morgens dan begint het weer. En Of uh, die mannen daar een beetje meegedaan hebben Met uh, Willem met de waterpomptang Wij deden in ieder geval lekker mee in de studio Aan het Gasthuisplein Graag tot zometeen uh, na drie uur Voor uur twee van Zandvoort op zaterdag En Tavares met Hoe dan is de laatste we Voor drie uur voor je gaan draaien